Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nederland heeft tijdens de nucleaire top in maart... bij extra grenscontroles ruim 100 mensen aangehouden. Onder meer in verband met mensensmokkel, mensenhandel en valse documenten. Dat schrijft staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris is tevreden. De controles hebben volgens hem preventief gewerkt. En Nederland is meer te weten gekomen over migranten... die via andere Europese landen hierheen komen, zegt Teven. Voor het eerst zijn er foto's verschenen van Volkert van der Graaf na zijn vrijlating. De telegraaf heeft van der Graaf gefotografeerd op straat in Amsterdam. Een moordenaar van Pinfortuin was daar gisteren met zijn advocaat. Hij werd door een persfotograaf herkend. De hoofdredactie van de krant schrijft dat de foto is geplaatst omdat er een brandende publieke belangstelling voor de zaak is.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 Amerika zet militairen in in Irak. 275 militairen gaan de ambassade beschermen en andere Amerikaanse belangen. En er staan er ook nog eens 100 paraat in een buurland. President Obama heeft benadrukt dat het geen gevechtstroepen zijn... en dat er dus geen sprake van is dat de VS zich in een nieuwe Irakoorlog stort. Het weer... De zon schijnt vandaag, maar dan vooral in het noorden. In het zuiden en zuidoosten is veel bewolking. En daar is zelfs kans op een enkele bui. Het wordt vanmiddag 18 graden in het noorden en 22 in het oosten. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 95 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de af 3 kilometer. Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Muiderberg 6. A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt ouderijn 3 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Hoefdorp 4. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 6. Op de A9 Diemen richting Amstelveen bij Amsterdam Zuidoost 4 kilometer. A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Afrit Haarnem-Zuid en Badhoeverdorp 5 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid tussen Zeeburg en Knopend Amstel 4 kilometer na een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam bij Knopend Terbrechtseplein 3. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen de Knopend Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 5 kilometer. Dat was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op Zondag. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my day like Me, myself, and I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 Muziek uit de jaren 90, Zo aan het begin van de uur 2 van Zandvoort op zondag bij CFM. Je de en Me, zelf en hij, Nou, daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Want hij zit tegenover mij, Willem van deze Nogmaals, een middag. Ja, Jan, ja. die zit in Saint-Tropez, hè? Ja, die is uh, bezig op de boot, hè? Op de boot, de directieboot van de CFM is hier aan het onderhouden. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee dat hij uh, dat doet. Alleen het weer valt een beetje tegen in Saint-Tropez. Ik heb vanmorgen nog wat uh, foto's van uh, collega Albert-Jan gekregen. Nou, dat ziet er niet al te best uit. Dan kan je beter in Zandvoort uh, zitten vandaag. Nou, kijk eens aan, dan. Dan uh, zitten we ja, hier prima. Wij zitten goed. Wat gaan we nu twee uh, allemaal doen, Willem? Nou, we gaan uh, uiteraard uh, rond half vier gaan we de agenda doornemen... van alles wat in Zandvoort uh, voor activiteiten uh, plaatsvindt. Uiteraard uh, komen we nog even terug op uh, Le Mans. De uitslag uh, hebben we zo duidelijk. En we gaan ons uh, ook uh, het oog richten op de... Finale Nederland-Australië bij de herenhockey. Nederland-Australië. Nou, gisteren geworden? Nederland-Australië? Ja, vandaag, vandaag, vandaag ook niet? Nou ja, ze mogen vandaag van mij verliezen als Nederland. Uh...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 Geef je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast oh, op, op CFM vanuit Zandvoort. En geef hem een zonnentans. niet in de zomer de radio mee te nemen naar het, het strand en te zetten op CFM 106.9. Jorde de zonnentans. Het is 13 minuten over drie uur geworden. Zullen we even kijken naar Le Mans, Willem? Ja, we kijken naar Le Mans, naar de binnenkomst van de zegevierende equipe. Dat is de equipe Andreas Lotterer, Marcel Vesler en... Bernard Telluier en die rijden in een Audi en wederom uh, maakte Audi zijn uh, reclamesloken. Oorsprong, door techniek, waar? Huh? Ja, kijk eens aan, kijk eens aan. En de Porsches, ja, die vielen nog een beetje tegen. Hè. Die hebben nog een hele heel hoop werk uh, te doen. Ja, uh, heel veel uh, geïnvesteerd Porsche om uh, Le Mans toch ook uh, te kunnen binnenhalen, uh, de overwinning. Is er niet gelukt. Ze hebben veel pech gehad onderweg. Het was zo op het eind. De laatste twee minuten is een van de poortjes toch nog de baan opgegaan. Die is uiteindelijk als tiende geëindigd dan. In de voorgaande uur had hij toch wel aardig wat rondjes voorsprong... op een hoop concurrenten opgebouwd. Maar ja, ze wilden toch uh, finishen in ieder geval met één auto. En uh, als je niet over de lijn komt, finish je niet. Dus Nee, dat is waar. Ja. Vandaar ja. dat hij die laatste ronde toch nog even heeft meegepakt. Oké, okay, dat wat betreft uh, Le Mans. We gaan ons uh, opmaken inderdaad voor de finale. WK Hockey, heren Nederland tegen Australië. Gaat over een kleine minuut beginnen. En wij houden de wedstrijd uiteraard voor je in de gaten. Nog even een andere wedstrijd. Afgelopen vrijdagavond natuurlijk het Nederlands elftal tegen Spanje. En weet je nog de vijf? Eén van Arjan uh, Robber. Die weet ik nog Ja, die nog. ging als een raket over het veld. Hè. Weet je wat de snelheid was van uh, Robber? Ja, iets, die op dit moment haalde. Iets in de 38 kilometer. Ja, 37 kilometer. Ja. En dat is een snelheidsrecord voor een voetballer. Ja, ik haal het niet op de fiets. 7 kilometer per uur liep hij harder dan zijn tegenstander Ramos. Dus vandaar dat hij het ook wist te halen... en 5-1 gescoord heeft voor Nederland. Waar we natuurlijk heel blij mee zijn. wie Egypte had met tauben geweind. Waar een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 I'm Zo gauw houden op de Sanvoetse Radio bij CFM. Yo, dit is hier zingel van Mike Oldfield, Mickey Riley en. Uh To France. Ja, speciaal even voor uh, collega Albert-Jan. Die zit natuurlijk uh, nu uh, met zijn porum in uh, Frankrijk in uh, Saint-Tropez. <laughs> Hij zal het maar niet horen, hè, dit hopelijk. Nou. Hij kan meeluisteren onder meer via www.zfm-live.rl Of uh, ja, de app downloaden, TuneIn Radio. En uh, ja, dan kan je CFM, tik CFM ZFM in, ZFM. En dan kan je ook uh, overal in de wereld uh, meeluisteren naar de uitzendingen van ZFM. We gaan het hebben over het opstellen van een cv, want dat gaat er voor heel veel mensen weer aankomen, als je dat zo hoort op het nieuws. Dat uh, klopt, Rob, ja. we zijn in een tijd dat uh, veel mensen een baan verliezen, je moet op zoek naar een uh, nieuwe baan. En een groot aantal van die mensen ja, die hebben misschien twintig jaar geleden gesolliciteerd, toen ging het nog heel makkelijk, er stond een telefoonnummer bij, je belde en uh, je werd uitgenodigd voor een gesprek. Dat is bij lange na niet meer zo. Er wordt meer uh, verwacht. Je moet jezelf verkopen. Dat moet je doen door middel van een uh, mooie cv opstellen... en een uh, motivatiebrief. Ja. En veel mensen uh, ja, die weten niet precies hoe je dat moet doen. Nu is het zo dat uh, de bibliotheek... Uh, die organiseert in samenwerking uh, met de gemeente... dan een uh, workshop hierover... die dinsdag uh, 17 juni uh, plaatsvindt. Die workshop uh, wordt gegeven door Sanne Hogevorst... Zij is loopbaancoach en begeleidt veel mensen, jong, oud, starters en herintreders bij het sollicitatieproces. Ja, ben je nu eraan toe dat je moet solliciteren, een cv moet opstellen, een motivatiebrief. Dan kan je deelnemen aan deze workshop. Je dient je daarvoor aan te melden bij de bibliotheek. Dat kan via de website wwwbibliotheek zuidkennemland.nl Oké, okay, ja, heel veel mensen denken van nou, ik regel het wel via internet. Dan kun je natuurlijk ook diverse voorbeeld-CV's aantreffen. Maar je kan beter gewoon naar de cursus toe gaan. Nog even, waar vindt die plaats en hoe laat? Die vindt uh, plaats in de bibliotheek. Uh, dat, dinsdag 17 juni, en dat is uh, van half twee tot half vier... Oké, okay, dankjewel Willem. Zo duidelijk de evenementagenda, maar eerst hebben we nog uh, een plaatje zo vlak voor de weer lange evenementagenda. En dat is deze van Quincy Jones. Hier is I No Corina. Zondagmiddag van CFM met zwingende muziek op de radio, you're the queen, de Quincy, en I know Corida. Daarmee is het bijna half uur tijd voor de evenementenagenda, Willem. Ja, evenementenagenda. Uh, we gaan eerst even naar de evenementen die op dit moment nog uh, lopend uh, zijn. En dat is uh, onder andere een kunst- en uh, boekenmarkt die plaatsvindt. Uh, Naast het casino op het Badhuisplein. Dat is een markt ja, waar je allerlei uh, plaatjes, albums, schilderijen en dergelijke kunt kopen. Of bekijken, gewoon, gewoon de moeite waard. Leuke, kleine, gezellige markt. Ik ben er vanmorgen even overheen gelopen. en ja, Best wel uh, sfeervol. Die markt duurt nog tot uh, vijf uur uh, vanmiddag. Dus toch ruim anderhalf uur de tijd om daar even te kijken. Vijf uur had ik het over, straks over een half uur. Om uh, vier uur uh, begint er in het casino al uh, live entertainment... Uh... Met uh, something else. Uh, een optreden van something else. En daar mag en kan bij gedanst worden. Dat begint zo dadelijk om 4 uur in het casino en duurt tot 8 uh, uur uh, vanavond. Uh, ja, uiteraard uh, de komende weken ook allerlei uh, activiteiten. En uh, ja, één mooi evenement uh, begint uh, vrijdag al, duurt een uh, drietal dagen. Dat is uh, culinair Zandvoort. Culinair Zandvoort. Uh, de mogelijkheid om uh, Lekkere hapjes te eten, gerechten zoals uh, chocola. Maar ook koffie te drinken en dergelijke. Maar allerlei uh, gerechten. En een hapje gaat natuurlijk niet uh, zonder een drankje. Daarom zijn er ook twee tenten waar u aan de bar een drankje kunt halen. De lekkerste koffie en thee van Zandvoort uh, vindt u daar onder andere in die tenten. Maar ook uh, eventueel een biertje erop uh, kan je daar halen. Het evenement, uh, ja, daar kunt u uitsluitend uh, betalen met uh, scharrenkoppen. Scharrenkoppen... Die zijn per tien te koop bij de drie kassa's die op het terrein staan. Het ontwerp van deze scharrekop is voor de editie van 2014 gedaan door de kunstenares Hilly Jansen. De scharrekop staat gelijk aan 1 euro. En de meeste gerechten ja, die zijn verkrijgbaar voor zes scharrekoppen tijdens Culinair Zandvoort. Bij die kassa, waar u de scharrekop kunt halen, vindt u ook de Zandvoort culinair krant. Uh, die krant staat nog eens uh, bordevol informatie. Dus altijd belangrijk om zo'n krantje ook mee te nemen. En voor de kleintjes uh, die meegaan naar dat evenement... Is er een, uh, zijn er diverse podcastvoorstellingen? Zodat ook zij zich niet hoeven te vervelen. Oké, okay, en zijn er zijn altijd mensen die na afloop van zo'n weekend als volgend weekend dan nog even in hun zak voelen. En dan denken ze van wat heb ik hier nou weer? En dan komen er nog drie of vier te tevoorschijn. Ja, wat moet je dan neer met je scharrekoppen? Je kan ze niet weer inleveren voor geld. Nee, een mooie actie van Culinair Salfords. Dat wordt ingezameld voor een goed doel. Oké, okay, kijk eens aan. Dus dan kan je schouderkoppen inleveren en dan gaat het geld naar een goed doel toe. En waar kan je die inleveren dan, Rob? Uiteraard bij de organisatie van culinair Zandvoort. Ja, maar goed als je er weg bent. Dan ja, ja, ja, ja. Maar dat nee, komt dat, ongetwijfeld goed. Dat, dat komt helemaal goed. Dan is er ook uh, volgend weekend, ja, er is eigenlijk ieder weekend daar wat te doen. op Het is uh, Park Zandvoort, dan zijn er uh, DNRT, uh, Racing Days... Uh, ja, die uh, vinden drie dagen plaats. Vrijdag, zaterdag en zondag. Met gratis toegang. Mocht je nou zeggen, ik wil toch met de auto erheen, dan kan dat ook. Ja, voor de auto dien je wel een parkeerplaats uh, te betalen. En die kost 10 euro. Maar ga je lekker op de fiets of lopend. Gratis uh, toegang. Aanstaande vrijdag is dat. De 20e, dan is de pubquiz uh, is er weer. Die plaatsvindt uh, bij uh, Café Koper. Het gaat daarom uh, natuurlijk uh, om kennis. Uh, de vragen worden getoond op een groot scherm. En van commentaar is Ja, daar komt hij, hè? Daar komt hij, daar komt-ie, collega. Door, door, door quizmaster Joop van S. Junior. Uh, nou, en dat is hem best wel uh, op het lijf gegeven om zo'n uh, quiz te presenteren, natuurlijk. Van tevoren inschrijven, dat kan. Aan de bar van uh, Café Koper of door middel van een te telefoontje. En de teams, die mogen bestaan uit maximaal uh, 20 personen. Dus hou je van spelletjes, dan is dit jouw avond uh, de quizavond. Volgende uh, week vrijdag. Ja, volgende week vrijdag en die begint om 9 uur. Dan is er, uh, naast de activiteiten die ik al noemde... is er uh, volgende week zaterdag ook de Jutterskofferbakmarkt. Uh, kofferbakmarkt. Die vond afgelopen jaar plaats op het uh, Gasthuisplein. Maar in verband met uh, culinaire kan die niet daar plaatsvinden dit jaar is gezocht naar een andere locatie en die is gevonden. De koffer, Jutters Kofferbakmarkt vindt plaats uh, dit jaar uh, bij Centerparks... en die begint om uh, 10 uur in de ochtend. Op zondag is er dan ook nog een uh, klassiek uh, concert van Frederik Vorn... Uh, en dat vindt plaats... Uh, Frederik, uh, dat is een piano uh, recital... en die wordt verzorgd uh, in de kerk... Uh, de protestantse kerk aan het Kerkplein hier in Zandvoort. De aanvang is om drie uur. Een half uur voor aanvang van het concert wordt de kerk geopend. De entree bedraagt vijf euro. Oké, okay, willen mensen meer informatie? Ga ze naar www.classic-concerts.nl. Dat klopt helemaal, Rob. Ja, dat was hem. Dat is hem, de agenda voor deze aankomende ja, week. Oké, okay, dankjewel Willem van deze, wil je er even meer te nalezen? Zet dan je tv op, kanaal 40, digitaal, CFM TV, 24 uur per dag, de laatste nieuwtjes... en natuurlijk ook de agenda. Zo dadelijk gaan we kijken naar het hockey, maar eerst die duck project. Hier is de Summer Jam. and cinnamon dance. Yeah. zijn collega Willem van deze en ik het wel vaker met elkaar eens. Maar dit paal helemaal over deze single van Emily de Forest. Dat blijft het een lekkere plaat, hè? De terechte winnaar van het Songfestival. Je Only Teardrops. Plaatje wat je wel vaker langs komt. hoort komen... bij Zandvoort op zaterdag of Zandvoort op zondag. Om kwart over drie is hij gestart in Den Haag. De finale. Spanning al om hebben we het over de WK-finale Hockey. De heren spelen tegen Australië. Nou, een mooie start voor Nederland. Ja, een wedstrijd. Twee keer 35 minuten natuurlijk. Hockey duurt 10 minuten korter dan de voetbalhelfte. Nederland begon ja, uitstekend natuurlijk met een 1-0 voorsprong. Inmiddels is het ja, tijd toch gekeerd... Wat uh, Nederland al gaat. Zojuist hadden we een uh, strafcorner voor Australië, waar de 1-1 uit uh, voortkwam. En inmiddels zit uh, 2-1 uh, voor Australië erop. Oké, okay, nou geen uh, goed nieuws dus uh, vanuit Den Haag. We houden de wedstrijd in de gaten, WK Hockey. The meaning is don't ever stray too far. And don't disappear. No, don't disappear. Never had the feeling almost broken too. Said that you were leaving like you do, you do. Ooh, ooh. zo Zalvoort gaan we terug naar de jaren 80 met deze van ABC. Je hoort de bier near me. En de missus is clear. Gewoon even winnen van Australië. Maar we staan wel met 2-1 op dit moment achter. Zijn we toe aan een doelpunt voor Nederland. Hier is Loïtje van Gersper doelpunt. Oftewel Edwin Evers. Ik denk de hele dag aan In elke droom komt hij voorbij. Want hij krijgt de helder voor ze kiezen. Maar hij gaat voor niks opzij. Luigi. Niemand is zo geschikt als hij Verlaten bij de zon kets op het strand. Oranje paas nog eens opzij. Tiki takkie uit Nederland. Van kansloos is geen sprake. De Leeuw geeft zijn tanden bloot. Hij schreeuwt het van de daken. Louis van Gaal, wat is hij groot? Laat Louietje maar gaan. Laat Loïtje maar gaan. Laat maar gaan. Tot zover dit gedicht voor Loïtje. naar het plaatje van Hesper Doel en Louise Louise de single van Edwin Evers ZFM Maak ze naambaar van de zon schijnt dus pak je radio, pak je radio. ben naar de krant en zet hem op 106.9 106.9 ZFM yeah. 24 uur per dag hete zomerhit en hier is Dr. Hoek Cause you don't say nothing But my baby makes all Dat was de single van Dr. Hook en Baby Her Blue Jin stock uit de jaren 80. Het is 8 minuten voor 4 uur geworden bij Zandvoort op zondag. We kijken natuurlijk met een groot oog richting de finale WK Hockey. Dit moment gaande in Den Haag. En hoe is het daar, Willem? Nou ja, uh, we zitten één minuut uh, voor de rust. En ik denk, als ik het zo bekijk, Nederland ook even aan de rust toe is. Want uh, het lijkt erop dat uh, de Australische heren toch net uh, wat sterker zijn als uh, Nederland. En met het voordeel voor de Australiërs van een uh, 2-1 uh, voorsprong... Ja. Is een uh, stukje rust wel even nodig. En uh, ja, nog 27 seconden, dan is er die rust voor de Nederlandse heren. Oké, okay, tot zover over het uh, WK hockey. Zo dadelijk nog twee platen tot het nieuws en weer van 4 uur. En dan zijn we er nog 1 uur lang. Hier is Avicii en Dictate to you. I don't know just how it happened. I let down my guard. So I. Dansbare muziek op deze zonnige zondagmiddag bij CFM. Jordi the en addicted to you. Zodra ik derde laatste uur van Zandvoort op zondag. Met onder meer natuurlijk om half vijf dier van de week. En nog veel meer andere onderwerpen. En natuurlijk volgen WK Hockey Australië tegen Nederlands.